Mm. Mm. Nu zit ik vast hier nog steeds. Het leven wacht, maar het voelt alsof ik uitsta.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 Ja, er komt een hoop nieuw materiaal uit. Ja, dan wil je dat natuurlijk altijd graag even bespreken en laten zien. Ja, dat was het winnenste. En dan als klap op de vuurpijlen hebben we volgende week een 3 voor 12 Noord-Holland En dat zijn ook bekenden van je. Eigenlijk ook wel goede vrienden. Ja, zeker weten, goede vrienden. Lorem Ipsum. Dus die komen dan. Dus volgende week hebben we er nog één. En dan sluiten we de maand helemaal. Volgens mij een beetje in stijl af. Goed, even over jou. Want jij hebt op Kaas.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 ja nou, uh, ik heb Ook wel uh, Stormsnoek. Ik weet niet of je die naam ja, schort. Ja, die heb ik uh, gesproken op uh, Kaasbop, Dus dat uh, 17 is die jongen, toch? Ja. ja. Um, heeft nu een band. Maar dat is meer een band. Een coverwerk. Een coverwerk. Maar Solo, wat hij daar al schrijft op zo'n leeftijd, ja. kan een grote naam worden.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 uh, want dat is Geranne Typ. Ik zeg je nou voornaam goed. Ja, hè? ja. ja uh, even over jou, want uh, jij bent met hem uh, nu uh, meegekomen. Maar uh, zingen. Mm. Is dat een beetje jouw ding uh, in Vallen dan? Ja, dat is ook zeker mijn ding. Ja. Maar uh, zelf songschrijven, dat doe je dan weer niet? Uh, nee. nee. Dat is me wel door heel veel mensen steeds uh, verteld dat ik dat moet gaan doen. Maar ja, uh, ja ik weet niet.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 Dat was de eerste, en dan hebben we natuurlijk ook nog een tweede nummer, en dat is het nummer wat je nu gaat horen. En dat nummer dat heet Lonely Farm. Tevens de volgende single. Kijk, dat bedoel ik dus. Sticks out in the metal left around. my family in the early spring It wasn't the one to work the job Aunt Sally never liked the place She always felt something was wrong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 Thank you. Singing in our kitchen You guess me right A place I visit every night I'm trying to rebuild it Listen closely And you guessed me right, a place I visit every night. Yeah. It's Arcadia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 To go out there and give my best, simply to escape the loneliness that pulls up in here. So look outside and stand to find else pouring down. The tiles on my kitchen floor, they're mocking me. Can't take no more rest. Reach to the tears. sound bar with an empty chair. The bar made a is string, but where do you reckon the zoo? I've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 Ja, dus ook op de bek gaan en daarvan leren. Want ja, dat ja, hoort er ook bij. Zit dat ook met een beetje verpakt in learning stil? Hè? Eigenlijk, alleen dat gaat een beetje meer over het doorworstelen van platenbakken... heb ik soms wel eens een beetje het idee. Ja, ook. Ja, ja want heb je dan wel eens een keer je neus gestoten in een platenwinkel... je denkt, nou, dit is toch ook zwaar? ja.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 The end of those nights turns out it's just another Saturday here. You spun your life over of Got the carpet you can't fill it up Look at the cost of gas Those numbers are over the moon Oh, just like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 De Libertines baby shambles. Ja, dat, dat blijf ik gewoon luisteren. En dat blijft altijd voor mij interessant. Ja, uh, nou weet ik ook dat, uh, dat jij, uh, dat was. ik weet het niet precies, maar ergens in het prille voorjaar dat je uh, op pad bent geweest met uh, Frank Bond en Roy de Smet, om ergens in uh, de Zuidhood beemster ergens een keer een optreden te doen, of heb ik het helemaal verkeerd, uh, was ja. een soort tribute, was dat, geloof ik, toch, of niet? Was ik niet. Dat was jij niet.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 Maar ja, geen eigen werk. Geen eigen werk, maar, maar, dat, is de, ja, maar dat hoeft toch ook niet? De, dat als ze jou vragen voor je stem, dat is natuurlijk al heel wat natuurlijk. Ja. ja? <laughs> ja. Uh, maar uh, zijn er ook nog andere muzikanten die zeggen, nou die Gerana Tuyp, die moeten we hebben? Uh... Weet je dat, voor zover jij dat weet, of niet? Of is Niels ja, nou, het nou het zou echt één moeten zeggen? Ja, <laughs> ja. ja. maar goed. Uh, vond je het leuk? Ja.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 Jij uh, gaat dan uh, naar Edam of naar uh, Jan nou, het hele land af, als het kan. <laughs> nou ja, het ja, is geen grootspraak, mensen. En dat uh, gaat wel gebeuren, denk ik, eerlijk gezegd. Als ik uh, zo luisteren naar dit uh, verhaal, moet dat wel goed komen. Ik uh, vond het uh, reuze leuk dat jullie hier uh, geweest zijn. Uh, dus... Ja, dank jullie ah, ja. wel. Ja. Uh, dat waren ze. We gaan nog even wat, uh, wat nummers laten horen. Uh, Sonic Whip een band uh, die ook uh, met regelmaat van de klok met nieuw werk komt. En, dit... en tot zover uur 1. We sluiten af met Roel en The Grind. Wake up, we're fans, How I wish I'd let a little more And how I'd finish what I'm writing